Nathalie van Zuiderkom. Goedemiddag, een eerste obstakel voor kabinet Jetten. Het gaat over de pensioenplannen. Een kamermeerderheid wil dat het nieuwe kabinet die nog eens tegen het licht houdt. Al langer is er kritiek op het verhogen van de AOW-leeftijd. Ondertussen gaat het hart tegen hart bij het debat over de plannen. Zo verdedigt de regeringspartij D66 het snijden in de zorg. Fractievoorzitter Paternotte. We hebben met elkaar een hele uitgebreide verzorgingsstaat een van de uitgebreidste van de wereld. Mag mogen we trots op zijn.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 Morgen reageert de premier op alles. Justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar de cyberaanval bij provider Odido. Eerder deze maand werden de gegevens van ruim 6 miljoen mensen gestolen. Dat ging om adressen, rekeningnummers en paspoortgegevens. Intussen zit Odido in een spagaat. De hackers dreigen de gegevens openbaar te maken... tenzij er voor morgenochtend zeker 1 miljoen euro wordt betaald. Noodweer op het Indonesische toeristeneiland Bali. In plaats van zon en strand staan hotels en villa's onder water... door overstromingen naar stortregens. We op proberen met rubberen bootjes... tientallen inwoners en toeristen naar een veiligere plek te brengen. Volgens lokale media heeft Bali te maken... met een van de zwaarste regenseizoenen in jaren. Het is nog steeds een raadsel hoe twee KLM-vliegtuigen... afgelopen weekend konden botsen op Schiphol. Een van die vliegtuigen stond stil bij de gate... terwijl de ander naar achter werd geduwd. Geen gewonden, wel schade. En volgens KLM is het bijzonder dat het is gebeurd. Er lopen meerdere onderzoeken naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. En tot slot het weer van Weerplaza. Lente, volop zon vandaag, 12 tot lokaal zelfs 19 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En dan is het ook zacht, 13 tot 17 graden. Veel verkeer van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 35 minuten op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Voorthuis en Hoevelaken. Ongeluk gebeurd. Hoofdrijbaan is dicht. Gaat nog wel even duren tot half 5 vanmiddag. 4 kilometer, 36 minuten. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. Drie kwartier met 7 kilometer. En de A12 Utrecht-Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Wageningen en Waterberg. 8 kilometer. Je vertraging daar 1 uur. Hey! En de Q-middagshow van woensdag. Nieuwe muziek van Direct. Hebben jullie al gehoord? Won't fall. Ga ik zo meteen aan je voorstellen. Na Damian en David. Q, Q-music, Q-music, Q-tap, baby. Q-sounds better with you. You look like someone I know. Breathe it like a picture, dangerous as a dagger, mm. Yes. Tilet Not Rogers Tact to me. Tony en de Q middagshow Show. Hey, hey, hey, hey. over vier kaakervers begin van de woensdagmiddagshow voor 25 februari 2026. Even ook een groot applaus voor het orkest dat speelde op de Titanic het afgelopen uur. Namelijk orkest onder leiding van Bas van Nimwegen. Wij hebben namelijk een uh, uur geleden, ja niet schrikken, er is niks aan de hand. Er gaat ook geen alarm af bij jou thuis. Dit is een audiobericht, een audio effect dat ik afspeel. Een uur geleden was namelijk dit te horen hier intern bij Q-Music. Attentie, u dient het gebouw onmiddellijk te verlaten via de aangegeven nooduitgangen. Ja. Maak geen gebruik van de liften. Nou, dan moeten we dus allemaal moesten wij het pand uit. Dat zijn in totaal iets van 1500 mensen. Maar er was één iemand die heeft hier dapper het fort bewaakt. Bas van Nimwegen is nergens naartoe gegaan. De vlammen die sloegen hier alle kanten uit. En Bas bleef gewoon zitten. Daar mag wel even voor geapplaudisseerd worden. Ongelooflijk. Oh, een brandoefening en Bas wisten er gelukkig van. Wel mooi, ik heb een brandoefening nog nooit zo snel succesvol zien verlopen. Het was echt binnen vijf minuten stond het hele pand buiten. Iedereen met de snoet in de zon. <lacht> Ach, het brandalarm. Nou, dan gaan we wel even naar buiten, hoor. Andersom bleek een stuk ingewikkelder te zijn. Het duurde heel lang dat al die mensen vanuit de zon weer terugkwamen achter hun bureautjes. Niks aan de hand. Iedereen ongedeerd. Oefening succesvol verlopen. En tijd voor de Q-Middagshow. Ja, daar gaat weer. -ho -ho. De show die is begonnen en je voelt je rijdt loge naar huis toe, dwars door het verscheer Je pakt elke rand, nog een extra keer Elke dier wordt de Wat? Wat? Wat? Want elke is een feest, is een feest De woensdagmiddagspit met de meeste vertraging van dit moment volgens Flitsmeister op de A12. Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg staat een auto met pech. 8 kilometer file, je vertraging loopt op richting 60 minuten. Dit is Q-Music. Bruno Mars. En dit is Q-Music. Shakira. En dit is nieuw. Weer een geweldig liedje van Direct. Als je het nog niet hebt gehoord, stel ik hem bij deze met liefde aan je voor. Dit is nieuwe muziek, Won't Fall call i right, get up. Again. She says I'm with you wherever I am. aan la la in de Q-Music Middagshow. Het is 25 februari, het is kwart over vier. Hey, goedemiddag. Goed dat je erbij bent. Altijd leuk wat van je te horen... binnen van een bericht in de Q-Music. Ik heb een goed liedje daarvoor. heet De nieuwe Direct heet Won't Fall. Bericht van Gisela. Van mij mag dit wel al alarm schrijven worden. Wat een heerlijk nummer. I love it. Gisela, we nemen het mee in de vergadering... voor aanstaande vrijdag. 10 voor vier hoor je uiteraard... wat de nieuwe Q-Music Alarmschrijven is. Deze week nog in handen van Zoe Levy. Van de alarmschrijver is natuurlijk een kleine stap naar het brandalarm. Dat is juist afgegaan is hier in het DPG-pand. Het grote q music Radio-pand. Ja, ik vertelde dat de bassers die blijven zitten... die heb je gewoon gehoord tussen drie en vier uur. Om drie uur ging dat alarm af. Er zijn wel BHV'ers die zich melden in de app. Dat zijn mensen die het nemen, het allemaal heel serieus, hè. BHV-vak. Dat is goed ook. Bart zegt, ik heb pas mijn Bfv gehaald. En daar is gezegd dat iedereen het pand uit moet bij een oefening. Dus ik vind het apart dat er toch één iemand blijft zitten. Ik denk dus dat het bij mediabedrijven net even wat anders gaat. Hier wordt echt in het diepste geheim je dan gebriefd. Dat gebeurt in de parkeergarage. Dan word je opgeroepen door de hoofd-BAV'er. Het is een soort van wie is de mol eigenlijk? Bas wordt dan ingezet als de mol in dit geval. Nee, er wordt allemaal heel secuur mee omgegaan. Maar anders dan is het schip helemaal zonder kapitein. En dat is levensgevaarlijk. En we wisten dat het een oefening was. Tenminste, Bas wist dat het een oefening was. En de rest stond heel braaf buiten. Bericht van Femke, die heeft stilgestaan op de A2 vanmiddag bij een ongeluk. Nu staat ze stil op de N50 in de noordelijke richting bij Veghel. Ik wil gewoon doorrijden en genieten van het weer, laat ze weten in de QA. Femke veel sterkte. ik hoop dat je bijna thuis bent. En nog een berichtje van Sander, die zegt de middagdip die slaat keihard toe hier op kantoor. Gooi er even wat in waar ik echt wakker van word. Voor Sander.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 your body Rika Santos, buddy in de Q Music Middagshow. We zijn onderweg naar half vijf. Het laatste nieuws krijgt van Nathalie. Goedemiddag. Goedemiddag. Heel Nederland viert de eerste lentedag. En hoe we dat vieren hoor je zo. Haha, ha, bier! Zometeen verdubbel je salaris. In één minuut. Hey, ik ben Ruben, 25 jaar, kom uit de bos En ik ben vast in werkvoorbereider bij de Efteling. Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf.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 Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Geen zorgen van Bruggen. Voor jouw hypotheek? Kijk op vanbruggen.nl. Sportief? Oké. Okay. Betrouwbaar? Oké. Okay. Oh, uh, en zuinig? Oké. Okay.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 zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage. Vandaag de boodschappen. Morgen een gezellig familiediner. Welke plannen je morgen ook hebt. Begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als zin morgen.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 Kijk de actievoorwaarden op aznbank.nl Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die deal. Alleen vandaag Fitbit Activity Trackers nu tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij bol. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan.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 Goedemiddag, het is half vijf. Dit is de q verkeer van Flitsmeister. Het is best wel druk. 80 files in totaal. Vertragingen van 35 minuten of langer. Het zijn er vier in totaal die allemaal een uur of langer zijn. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen door een ongeluk 11 kilometer, 1 uur en 4 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Wageningen en Grijshoort. 7 kilometer, 1 uur en 3 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzil en Schavendeel door voorwerpen op de weg. Het zal de parasol zijn. 11 kilometer, 1 uur en 3 minuten. En er komt nog één extra vertraging bij op de A16. Die is iets korter. Drie kwartier namelijk. Rotterdam richting Breda. Tussen Tebrechtseplein en Ridderkerk Noord. Daar 9 kilometer. Ja, dan het weer. Het is lente volop vandaag. 12 tot lokaal zelfs 19 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Ook dan zacht bij 13 tot 17 graden. Nathalie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag, het pensioenplan moet van tafel. Dat eist vakbond FNV. Met het nieuwe kabinet wil de AOW leeftijd sneller laten stijgen. Maar de Tweede Kamer wil dat hier opnieuw naar gekeken wordt. Maar dat is voor vakbond FNV niet genoeg. En ook GroenLinks Partij van de Arbeid wil het plan helemaal van tafel... zegt partijleider Klaver tegen RTL. Wij vinden het niet voldoende wat er staat. Want de AOW leeftijdsverhoging blijft gewoon staan. Ze zoeken naar wat verzachtingen, dus dit gaat niet ver genoeg. Ja, morgen reageert premier Jette op alles. Er zit in ons land geen giftige stof in babymelk. Gelukkig. Dat zegt de inspectie. Die heeft steekproeven gedaan, maar niets gevonden. Er werd voor de zekerheid babymelk teruggeroepen... maar dat is nu niet meer nodig. Er zijn overigens wel baby's ziek geworden... maar waardoor dat kwam is onduidelijk. Baby's zijn de hele tijd ziek. Ja, jij weet het al. Oh, jongen, jongen, jongen. Ja, het griepseizoen dat, dat wist ik niet, dat wist ik van tevoren niet. Het is mij nooit verteld. Het griepseizoen heerst van oktober tot april. Oh, dat is lang. Dat Is echt, echt, heel lang. Ja, op de opvang ook wordt gezegd. Nou, ga er maar vanuit dat je tot april minstens om de week dat je of ziek bent of of ja. ja. het is echt. Je krijgt er zoveel voor terug. Sterkt allemaal. Dank je. En het winkelcentrum in Den Haag is weer open. Vanmiddag werd de boel ontruimd tijdelijk. Meerdere mensen werden niet lekker nadat ze een vieze lucht roken. Die lucht lijkt waarschijnlijk uit het riool te komen, denkt de brandweer. En kijk eens naar buiten. Ja. Het is volop lente in ons land vandaag. Lokaal zijn er uitschieters na 18 of zelfs 19 graden. Deze vrouw in Noordwijk aan zee begon haar dag al goed... met een frisse duik, hoort de NOS. Ik ga in de tuin zitten, lekker. Als het goed is, ik zit op het zuiden, 18 graden ja. hoor ik net. Dan uh, s morgens, kouzee, is morgens koude zee middags even lekker in het zonnetje zitten. Lekker zeg. Ja, en veel mensen deden met haar mee... volle terrassen en strandtenten vanmiddag... en het AD deed gezellig een drankje mee. Heerlijk weer. Het is wel warm en niet schrijf. Ik kan me best wel vergissen. Ik dacht, het is nog winter. Lekker biertje erbij. Even tussen school door. pauze. Genieten van elkaar. Leuke gesprekken hebben. En vooral het je leven genieten. Het is fantastisch. Het zonnetje staat op je bad, zeg maar. Wel de zonnebrand vergeten. Ja, inmiddels is er officieel sprake van een lokale lentedag. Daarvoor moest de 15 graden worden aangetikt. En dat gebeurde vanmiddag in de beeld. En dan is het dus ook officieel uh, een echte lentedag. En we hebben ook een warmterecord verbroken. Natuurlijk. In Maastricht werd het vanmiddag 19,5 graden. Het was nog nooit zo warm in ons land op 25 februari net weer online. Echt in de q komen ook heel veel foto's binnen en veel audioberichten van mensen die lekker aan het genieten zijn. Deze komt in het binnen. Ja, ik zit hier heerlijk met een drankje bij een strandtent. Ja, ik heb de laatste tijd wat tijd over. <laughs> je zou maar moeten werken met dit weer. Oh, je zou maar moeten werken, ja. Q-music, verschuren. Dat kunnen komen werken. Even Max, Sweet Butter better with you. Oh, she's sweet She's right though. At night, she's screaming. I'm on my mind. On my mind. She'll make you curse. I see you dancing. She'll rip your shirt. Project. Halo Black in my world bij Q Music. is tien minuten over alle vijf. Onderweg naar verdubbel je salaris. Ja, gisteren was even even een lekkere dag zeg. Lisa, juridisch adviseur. Zij speelde de sterren van de hemel. Verdubbelde haar salaris. Ongelooflijk cool bleef zij. Ze won gisteren 1.300 euro. Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen speel ik met facilitair medewerker Ruben. Wat hij verdient en of het hem lukt om zijn salaris te verdubbelen... hoor je na de alarmschrijf van deze week. De Q Music...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 Zongen. En nu zijn de woorden even op. Maar ik geef. Deze week sluit me in je armen. Komt een bericht binnen van Ruben. Dat is niet de Ruben. is niet voor jou, Ruben. Dus even rustig aan. Om. Ik ga zo meteen met jouw spelletje spelen hoor. Maak je geen zorgen. Yes. Ja, okay. Er komt een ander bericht binnen van een andere Ruben. Die zegt: uh, zal komende weken wel lastige alarmschrijfvergaderingen worden met Bruno Mars. Die komt met nieuwe muziek. Alex Born. Die komt met nieuwe muziek. En Harry Styles. Die komt met nieuwe muziek. Het wordt vechten, Ruben aanstaande vrijdag. Dat is overmorgen al. Dan hoor je rond tien voor vier de nieuwe q music alarmschrijven. Dubbel je salaris. In één minuut. Ja, kwart voor vijf. We gaan dus van de ene Ruben naar de andere Ruben. Goedemiddag. Goedemiddag, het ja, is wel jouw call. Welkom in jouw arena. Yes. Ruben, jij werkt als facilitair medewerker bij de Efteling. Ja, vast en werkvoorbereider, inderdaad. Ja, werk ja, de... werkvoorbereider, dat moet ik even zeggen. Yes. Jij houdt ja. je niet per se bezig met de pretpark kant, heb ik begrepen. Uh, nee, voornamelijk met de personeelsvoorzieningen. Dus de medewerkers die uh, in de Efteling werken. Zullen wij een klein geheimtje verklappen over waar de medewerkers van de Efteling werken? Over Ravelein, of zullen we dat niet doen? Mag, mag, mag, zeker. Grappig. Kijk, tegenwoordig kun je er niet meer heen met de laatste shows gegeven. Je hebt daar naast Droomvlucht, het wordt echt een, een enorme nudelarij. Je hebt naast Droomvlucht heb je een geweldige arena. Daar werd jarenlang met daar de Ravelein-show opgevoerd. Je zit daar echt in een prachtig decor. Want dat decor, dat, werkt ook, dat zijn ook de, de kantoren aan de andere kant van de Efteling-medewerkers, hè? Ja, ja, dat klopt, inderdaad. Dus dat is uh, kantoor. Ja, er zitten dan gewoon mensen. Die zitten dus de hele dag zaten ze te kijken naar die show en mensen die in die arena zaten hadden dus niet door dat daar de Efteling eigenlijk min of meer ontworpen werd en, en, en voorbereid werd. Oké, okay, inderdaad. Ja, er zitten gewoon uh, een handje uh, een honderdtal uh, mensen. Te werken, ja, ja, zo goed verhaal. Wat is precies jouw rol? Hoe, hoe moet ik een, een werkdag als facilitair werkvoorbereider voor me zien? Oh, ja, dat is zo diverse uh, domein. Daar kan ik uh, een hele radio show <laughs> mee vullen. <laughs> Oké, okay, ik bel je na zeven uur wel even als ik in de auto terug, uh, terug naar Utrecht. Ja, dat is helemaal goed. Ruben, wat verdien jij als facilitaire werkvoorbereider in de Hefteling? Ik verdien ongeveer 2500 euro per maand. Per maand? voor hoeveel uur is dat? Uh, 38 uur. 38 uur je bent zelf 25 jaar jong. Correct. Ruben luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb tien vragen voor mijn neus. De klok staat op één minuut. Dat zal meteen af naar nul. Als je het voor elkaar ja. krijgt op tien vragen juist te beantwoorden, ik je maandsalaris. Win jij 2500 euro. Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld en ook die moeten goed worden beantwoord. Want Door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Maar mocht het fout gaan, krijg je nog wel tien euro per goed gegeven antwoord. Oké, okay, duidelijk. Ben ik klaar voor? Ja. Zo klinkt je ook. Ik wens je bij deze heel veel succes. Dankjewel. Ik ga de klok starten, hier komt jouw vraag in. Wat is de laatste letter van ons alfabet? De Z. In welke kleur sta je figuurlijk als je in de schulden staat? Rood. Hoeveel is 4 keer 9 4 keer 9 ja. Van welke band is de Q-top 1500 hit Living on a Prayer? Uh, pas. Welke award reikt de ster jaarlijks uit voor de beste tv-reclame? De beste TV-reclame award ja. pas. Tot welk volk boren de stripfiguren Asterix en Obelix? De Romeinen? Nee. Oh. Nee, nee, nee. En het stomme is: dit was ook mijn gok in het oefenrondje dat wij iedere dag op de redactie doen. Het zijn de Galliërs. Ah, dat Gouden Heerse. is het uh, antwoord dat ik uh, zocht hier. Ja, je had twee vragen in de pasta aan. Ja, je bent 25. Bon Jovi is de band van Livin' on a Prayer. Ja, dat gaan mijn ouders niet leuk vinden. Nou, <laughs> ja, vertel het dan maar niet. En de Gouden Lookie is de award die wordt uitgereikt door de Ster ieder jaar. Dat is de vraag die ik nog om tien minuten voor vier... net bij Bas van Nimwegen op q heb weggegeven heb je waarschijnlijk net gemist. Ja, die heb ik net, uh, net gemist. Ja, zeker. Ah, helaas, Ruben, het was jouw lijstje niet. Je hebt de drie vragen goed beantwoord. Keert 10 euro is toch 30 euro cash. Daarmee mag ik je feliciteren. Krijg je van Q Music Tempo Team. Super, dankjewel. Maar het is niet gedroomd de 2500 euro. Nee, dat geeft niks. Dat geeft niks. Gelukkig. Ik wil je bedanken voor het meespelen. Ik wens je een mooie woensdag. Ja, dankjewel. Tot ziens, Ruben. Doei, doei. Verdubbel je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q Music app Fenne stuurde ook een bericht. Nee, ik zat midden in het spel. Ik dacht, ik luister nog even voordat ik naar binnen ga. Toen ging mijn telefoon over op de wifi en hoor ik Bon Jovi. Met andere woorden, spel gemist. Fenne wil graag weten of het salaris verdubbeld is. Nee. Nee, Ruben kwam helaas niet verder dan drie goed beantwoorde vragen. Hij ging nat over de vraag over Astrix en Obelix... tot welk volk zij behoren. Hij zei de Romeinen, juist altijd moesten zijn de Galliërs. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via Qmusic.nl of via de Q-music-app...